De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Priester Daniel Maas moest deze week vluchten uit Syrië. Nadat hij was gewaarschuwd, maak dat je wegkomt. En de amerika Willem Post over drama in Denver... en de aankomende verkiezingen in Amerika en in Nederland. Maar eerst het NOS-nieuws met René van Brakel. En dat beginnen we ook in Denver, want de politie probeert vandaag de booby traps gecontroleerd te laten ontploffen in het appartement van de man die gisteren een bloedbad aanrichtte. Daarvoor wordt waarschijnlijk een robot ingezet, want de springstof in het appartement is zo ingenieus aangebracht dat het voor bomexperts veel te gevaarlijk is, zeggen bronnen bij de politie. Vrienden en familieleden van slachtoffers hebben gisteravond een waken gehouden. Volgens een van de aanwezigen staat de schutter op geen enkele manier symbool voor de inwoners van Colorado. Deze persoon is niet a representative of what of what Colorado of who Colorado people are. heinous horrible act of violence is not a proper representation of the people of Aurora in the people of Colorado. Een gruwelijke daad zegt deze vrouw over het bloedbad dat ze de 24-jarige schutter gisteren aanrichtte in een bioscoop. Er liggen nog 30 gewond in het ziekenhuis, 11 van hen zijn er slecht aan toe.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 Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Syrië onder meer beschikt over grote voorraden chemische wapens. Volgens de Britse krant Financial Times denkt ook de Amerikaanse regering na over een militaire operatie in Syrië... om te voorkomen dat die wapens in handen vallen van terreurbewegingen. Het weer hoog, eerst nog wat bewolking en kans op een kleine bui, maar later veel zon. Het wordt 18 graden, ook morgen droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt dan naar 24 graden. En na het weekend eindelijk ook mooi zomerweer.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 Priester Daniel Maas woonde tot vorige week in het Syrische dorp Kara... in het bistom Homs, En hij kon nog net op tijd naar Libanon vluchten... nadat hij de waarschuwing kreeg, weg of ze kidnappen je. Gisteren schoot in Denver een man 12 mensen dood in een bioscoop. amerika kennen Willem Post is hier om daarover te praten. Willem, wat betekent dat nou voor de discussie over wapenbezit? Gaat hij nou van start in de Verenigde Staten of helemaal niet? Die discussie is weer opgelaaid. Maar ik voorspel je dat er weinig zal gebeuren. Het is verkiezingstijd. En zeker op landelijk niveau... Uh, Romney en Obama zullen hun handen er niet aan willen branden. Eerst gaan we naar hepatitis E. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. We kennen hepatitis A, hepatitis B, maar hepatitis E heeft u dat ooit gehad? Nou, die kans zit er wel dik in, want een kwart van alle Nederlanders heeft dat virus ooit gehad. De meeste zijn nooit in landen geweest waar het virus heerst, blijkt uit onderzoek van de Sanquin bloedvoorziening. Hans Zajer is hoogleraar bloedoverdraagbare infecties aan het AMC en verbonden aan Sanquin. Meneer Zajer, Goedemorgen. goedemorgen. Hepatitis E, wat is dat? Dat is een ziekte die we tot voor kort kennen... bij mensen die terugkwamen uit uh, tropische landen... zoals India Bangladesh, waar die hygiëne niet zo goed is. Ja. En dan is het een acute geelzucht, een ontsteking van je lever. Juist. En, maar u zegt dat was tot voor kort bekend bij mensen die... Uh, ja. We vinden het nu dus ook gewoon bij Nederlanders... die nooit in het buitenland zijn geweest. Nou, het gekke is... Het lijkt ook een variant van het virus te zijn waar je helemaal niet ziek van wordt. En mm -hmm. dat is eigenlijk meteen het goede nieuws. Ja. Het is dus niet een bedreiging van onze gezondheid hier in Nederland. Maar het virus blijkt net zo hard aanwezig te zijn in Nederland. Ja. En zelfs zo frequent dat inderdaad uh, ruim een kwart van onze bloeddonors... die uh, heeft het doorgemaakte infectie zonder daar last van te hebben. En dat heeft u gezien door het bloed te onderzoeken. Hoeveel mensen heeft u getest? Ja, op twee werkdagen vorig jaar hebben we... Aan alle donors die dan bloed geven, dat zijn per dag zo'n 2 à 3000. Dus mm -hmm. het ging om, uh, om 5200 donors om graag mee te werken. Ja. Nou, bijna alle donors werken altijd graag mee met dit soort onderzoekjes. En toen mochten we dus het restje bloed, wat dus overblijft, naar het gewone screenen van het bloed, de screenen op doorgemaakte E. En jawel, 27% heeft duidelijk antistoffen. Mm -hmm. Waarom bent u dat eigen onderzoek op E? Nou, het is soms niet helemaal onschuldig. En. Collega's van mij, andere virologen, zowel in Groningen, universiteitsziekenhuis, als in Rotterdam, het Erasmus-ziekenhuis, ja. hadden gevonden dat bij mensen waar het immuunsysteem geremd wordt. Mm -hmm. bijvoorbeeld dat je een getransplanteerd orgaan hebt, dat die soms wel degelijk chronische leverontsteking door hepatitis E hebben. Hey. Zonder dat ze gereisd hadden. Mm. Nou, wij dachten natuurlijk eerst altijd: die mensen krijgen veel bloedtransfusies hè, tijdens een transplantatie. Ja, daar zit een keer veel bloed in. Ja. Ik was nu bang, o oh jee, als dat het maar niet uit onze donors komt. Ja. Dus dat, hebben we, dat heb ik eerst uitgezocht. Nou, die mm -hmm. patiënt had het niet van de bloedproducten opgelopen. Maar waar komt het dan wel vandaan? Toen ja. dacht ik, nou, ik ga gewoon eens kijken of donors het niet ook gewoon oplopen. En jawel... De we geval. lopen het op en sterker nog, we vinden het virus ook heel regelmatig hoor bij kerngezonde bloeddonoren Ja, 27 zegt u in alle gevallen. Ja. Ik heb ook begrepen dat het virus aangetroffen is bij een virus dat uh, over, over, overeenkomt met een virus dat we kennen bij varkens. Dat klopt? Ja, dat is het gekke. Uh, collega's van het RIVM hebben jaren geleden al ontdekt dat in een, pro in een onderzoek bij bijna duizend varkensfokkerijen in Nederland, 55 van de varkens eigenlijk op zo'n fokkerij altijd hepatitis E doormaakt. Dus de uh -huh. biggetjes, die scheiden een tijd hepatitis E-virus. En het blijkt precies hetzelfde virus te zijn als ik dus bij de donors aantref. Uh -huh. Alleen, ja, hoe dat samenhangt, daar begrijpen we ook nog helemaal niks van. Nee, want ik neem aan dat u daar ook, ook wel onderzoek naar doet. Ja, uh, we proberen dat uit te zoeken. Is dat overgedragen wordt door het beest. Voor, ja, voor de hand zou natuurlijk liggen dat je denkt, wij lopen het van de varkens op. Maar dat ja. hoeft helemaal niet. Voor hetzelfde geld lopen Zijn de varkens net als wij. Als het waren de getroffenen. Uh -huh. En ja... Misschien is er dus een, een geheimzinnige bron die we nog niet kennen. Misschien kleine knaagdieren, waar ja. de varkens en de mensen het misschien van oplopen. Dat mm. is nog volkomen onduidelijk. Hoe dus nu verder? Euh, nou, de vraag is natuurlijk, moet je er wat verder mee? Het ja. is iets heel bijzonders. <tie> heet, we zijn nu dus, gewoon iets eens, Hebben ineens veel tropischer dan we dachten. Uh, ik ga verder om uit te zoeken waar het virus, uh, waar het oploopt. Mm -hmm. en, uh, maar dat dat is meer het gebied van de interessante microbiologie. Niet zozeer voor de volksgezondheid. Nee, het is ook We moeten niet zeggen dat we hier meteen enorm gezondheidsrisico mee lopen. Nee, helemaal niet. Nu dit weet. Nee, precies. Nee, zeker niet. Dank u dat u dit op de zaterdagmorgen toch even gerustgesteld nee. heeft. Graag gedaan. Hans Saier, hoogleraar bloedoverdraagbare infecties aan het AMC verbonden aan de sanguine bloedvoorziening. Amerika werd gisteren opgeschrikt door de verschrikkelijke aanslag op een bioscoop in Denver, Colorado. Een man opende tijdens de première van de nieuwe Batman film Het Vuur en en hij opende het vuur dus op de bezoekers. Willem Post is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wij Nederlanders kunnen echt absoluut nooit begrijpen uh, hoe dat allemaal kan. Hè? Hoe je aan zoveel wapens kan, uh, kan komen. Want ik begreep dat hij de afgelopen maanden gewoon gericht heeft ingekocht. Ja, hij heeft gericht ingekocht bij de plaatselijke wapenhandels. Uh, daar de wapens en via het internet uh, de, de kogels. Hij zorgde voor zo'n 6.000 kogels. En nou ja, kijk de mensen die het overleefd hebben, die zeggen nu ook wel van... Ja, hij schoot zo'n vijftig keer achter elkaar zonder te herladen. Ja. Dus hij, hij had ook iets van een shotgun bij zich, een halfautomatische pistool. Ja, weet je, Colorado is een van die bijna veertig staten... Uh, ja, waar, waar een hele slappe registratie is. Hè. En kijk, oh, dat, deze, deze het jongen was allemaal had ook, legaal gekocht, hè, ja, hij had ook geen strafblad. Hè. Hij had een keer een verkeersovertreding begaan en dat was het. Het was een hele... Aardige, rustige jongen, waarvan hè, dat is bijna een soort van daderprofiel, althans een deel. Wat je steeds vaker hoort bij dit soort uh, uh, schietpartijen. Ja, een, een rustige, introverte jongen, maar ja, die wel problemen had. Hè. Ja. Hij uh, deed een, pro een promotieonderzoek en. Ja, mensen zeggen nu, hij was de top van de top, dat zeggen zijn professoren ook. Maar had toch een hele vervelende mededeling laatst gekregen... dat iets niet goed ging met zijn studie. Alles wordt nu onder een vergrootglas gelegd. Het is nog te vroeg om te oordelen. Maar ja, weer zo iemand die in zijn eigen wereld opgesloten was... en blijkbaar achter de gesloten deuren. Maar dus een, een, een briljante student eigenlijk. Ja, een absoluut ja. briljante student. Die de, dit dus ook briljant heeft opgezet. Mm. Want als je alleen al kijkt naar zijn appartement in ja, wat je toch wel een soort van studentengebouw kunt noemen, studentenflats... Dat niemand dat gemerkt heeft. Hè? Achter die gesloten deur. Het, ja. was, het, het is een soort fort met prikkeldraad, met overal booby traps, een soort mijnenvelden ja, heeft ugelegd. Nee, tiergranaten in hoorden wij, en grote potten met chemicaliën. Ja, emmers ja, met chemicaliën, zodat als politie toch zou binnenstormen om, om wellicht. Het complot, zo moet je het toch wel noemen, ja. hè? om dat uh, uh, uh, ja, weg te halen. Ja. Dan, dan zouden ze in een soort oorlogstoestand uh, verzamelen. Maar raar. wel opvallend dat hij er niet zelf een eind aan, uh, aan maakt... of zich zelfs niet heeft laten dood, uh, doodschieten. Want dat zie je wel vaker. Ja, dit is wat dat betreft een, een, een uitzonderingsgeval. Hij heeft rustig in zijn witte auto op de parkeerplaats uh, zitten wachten. En ook uh, verder dus ook geen geweld gebruikt. Sterker nog, hij heeft gezegd... nou nah, ja, jongens, als jullie uh, mijn appartement ingaan, ja, pas op. Pas op, blijkbaar was dat dus nodig in de hele voorbereiding. Ja, nu de daad was gepleegd, ja, was het eigenlijk niet meer zo zinvol om dat natuurlijk allemaal te hebben. Ja. Dit was allemaal bedoeld om ontdekking ja, te voorkomen of tegen te gaan. Een soort strijd van één man tegen de rest van de wereld. Ja. En dan schiet je dus in zo'n 15 à 20 minuten uh, zoveel mensen dood. Maar dat is toch wel weer atypisch, dat hij dat op deze manier dan uh, zo doet. Ja, weet je, hij heeft zich laten inspireren. En dat zie je wel vaker. Met mitsen en maar, hè, van wat ik er nu van begrijp... en wat ik zo al lees. Hij, hij zou zich hebben kunnen laten inspireren... laten we het maar voorzichtig blijven... Uh, door een, een, een, een Batman-stripboek uh, uit de jaren 80, waarin ook de slechterik uh, een bioscoop binnenrent... en begint te maaien met een geweer. Hè. Nou ja, goed... Uh, Batman, de boekjes, het zou ook een basis zijn geweest... zelfs voor deze film, het boekje waar ik nu aan refereer uit uh, 1986. Moet allemaal nog worden uitgezocht, maar feit is dat deze man... in een soort van Batman-pak hm. uh, de bioscoop binnenrende. Precies, maar wel met vier wapens. Twee handvuurwapens, een assault rifle... dus inderdaad ja. zo'n automatisch en weer automatisch ding... met een speciaal magazijn erover mee. In één keer honderd 100, 100 schoten kunt lossen, het is niet niks. Uh, we zeiden het al eventjes: hij, in Colorado zijn de, zijn de gun laws, zoals dat ja. heet... Uh, eigenlijk zwak, niemand wordt gecontroleerd. Daar zijn toch regels voor? Ja, er zijn land. regels voor, maar dat noem je dan... eigenlijk een, een slappe registratie die je dan in bijna 40 ja? staten hebt. Nou ja, je moet eventjes in zo'n wapenwinkel wel wat invullen. Dat kan trouwens ook via het internet. Nee, heb je geen strafblad, ben je nog niet bij de psychiater geweest... Nee, dan, ja, dan, je dan psychi kom je er heel makkelijk door. Dan moeten ze je zelfs, een, al zou je als wapenhandelaar... wat verdenkingen hebben dat je denkt, nou, dat is toch niet helemaal juist. Je bent verplicht. Om dan zo'n registratie nou, af te geven. geeft dit nou een nieuw lucht aan de hele discussie over, over gun control. over wie mag welke wapens. Ja, dat is het echt... recht. een verworven recht van Amerika. om jezelf ja. te verdedigen. En de dat... National Rifle Association zegt altijd. Guns don't kill people, people kill ja, people. Ja, weet je, dat is dus inderdaad hè, uh, die, die fameuze NRA... En, en dat hele gedachtegoed wat erachter zit. Mm. Ja, weet je, dat komt allemaal uit de 18e eeuw. Hè. Van, van, van lang vervlogen tijden... dat je misschien met een geweer eens een kogel kon afvuren. Ik bedoel, dat, dat heeft toch ook zijn effect, hè? Ja. Uh, maar Willem, ook al komt het uit de vorige eeuw... Uh, ze willen er niet aan. Ik bedoel, in de huidige verkiezingscampagne... ik zie het geen groot onderwerp worden. Nee, zeker niet omdat... weet je. Uh, het Hoge Rechtshof heeft in 2008 ook een, een, een landelijke wet overruled, die erop neerkwam... dat je thuis ook geen wapens mocht hebben. Uh, en, en dat het allemaal geregistreerd landelijk ook zou moeten. Nou, dat is er absoluut niet doorgekomen. Vergis je ook niet, die NRA, wat je net even noemde... club die al sinds 1871 bestaat en 4,1 miljoen leden heeft... Ja, die geeft ook opvallend genoeg de laatste jaren... steeds meer geld aan democratische campagnes. Congresleden bijvoorbeeld. Huh? He, dus... Ja, dit appelleert aan het, aan het vrijheidsgevoel van de Amerikanen. Ja. Uh, vier jaar geleden zelfs Hillary Clinton zei... op zaterdagochtend ging ik als kind met opa in Pennsylvania... op het platteland te schuren en op blikjes te schieten. He, om maar dat imago te hebben van, I'm a real American... Helaas, we gaan van incident naar incident President, en we ja. leren er niks van. Ik zeg maar even we, want de hele wereld is geschokt. Wat wel leuk is dat je nu zegt, hè, de democratische campagne wordt gesteund door de National Survivor Association. Ook, ja. Speelt dit als onderwerp, die gun control, in die verkiezingscampagnes, Of is er inderdaad allemaal van, we zijn blij Amerikanen, waar schieten mag? Nou, weet je, uh, vandaag en morgen speelt het even. Maar ja. ook Obama heeft gisteravond er eigenlijk niks over gezegd. Ja, allemaal verdrietige woorden natuurlijk, Romney ook. Even de campagne stoppen. Nee, het gaat echt om de economie, de economie en de economie. Ja. Dan helemaal in de verte de buitenlandse politiek. En dit is eigenlijk, ja, het is te vreselijk om te zeggen... maar het is een non-issue. Nee, het is even ja. een dagje klaar. Nou, dan ja. moeten we ja. misschien het maar hebben over het andere issue... namelijk de economie. Jobs, jobs, jobs, ja. zeggen ze. Ja. Ja. Om even in de stemming te komen, een klein fragmentje, van een ja. spotje. The idea to say that Steve Jobs didn't build Apple, that Henry Ford didn't build Ford Motor. To say something like that is not just foolishness, it's insulting to every entrepreneur, every innovator in America, and it's wrong. <laughs> President Obama attacks success, and therefore under President Obama, we have less success, and I will change that. Nou, we weten wel wie we hier horen. Ja, ja. ja, weet je, dit, dit komt omdat Obama heeft gezegd... Ja, het was ook niet zijn meest gelukkige uitspraak. Hij heeft, heeft zoiets gezegd van... ja, weet je, bedrijven... Dat, dat is niet alleen maar het succes van de zakenman... Maar hij wil eigenlijk zeggen: Kijk, zo'n bedrijf staat niet in de woestijn. Nee. Dus alle infrastructuur eromheen, de wegen er naartoe, ja, daar heb je toch wel op zijn minst de lokale overheid voor nodig. Maar ja, wat zegt Romney? Kom op, meneer Obama. Je bent eigenlijk, zeggen dan de handlangers, zoals de obama mensen er tegenaan kijken van Romney, die, die zeggen dan: Ja, zie je wel, die Obama is toch niet een echt Amerikaan? Want een echt Amerikaan die staat voor groot succes, lekker rijk worden, geld verdienen. Ja. Hè, dat mag, dat moet. En ja, dan krijgen we dit soort commentaar. Ja, de, toch, meneer Romney uh, staat wel van die gewone Amerikaan af. Mijlenver. Want ja. hij is zelf zo'n enorme rijk industriële nou Ja, hij, hij zou zo'n 250 miljoen dollar bezitten. Hij zou de rijkste Amerikaanse president worden uit de geschiedenis. Ja, en weet je, Obama heeft dat uh, slim gedaan, vind ik, uh, uh, de afgelopen weken. Misschien moet je wel zeggen, maanden. Uh, weet je, een zittende president. Normaal gesproken ben je dan toch een beetje presidentieel... wat op afstand, laat de uitdager maar aanvallen. Maar ja, Obama heeft gezien wat er bijvoorbeeld in uh, de 2004-campagne... gebeurde met John Kerry, ja. weet je nog, die oorlogsheld... Ja. die werd door een luchtbombardement, zo noemen ze het ook echt... van, van sportjes, dat werd, dat werd helemaal naar gruzelementen geslagen. Uiteindelijk bleek Kerry volgens de Bush mensen... een soort van oorlogsmisdadiger te zijn... Ja, precies, omdat ik... hij in Vietnam geschoten zou hebben op een 15-jarige kind. Ja. Een of ander ja, ja. uh, vuurgevecht. Ja, dus Obama heeft ervan geleerd hoe de republikeinen wel meesters zijn in negatieve sportjes. De hm. democraten kunnen er ook wat van. Ja. Maar de republikeinen, hè, Bush Dukakis... herinner ik me ook nog heel goed. Dus wat Obama nu gedaan heeft, is gezegd... kijk, die Romney die hoort bij de 1% allerrijkste Amerikanen. Ja. Hij wil ook uh, een belastingverlaging doorzetten... Uh, voor de mensen die meer dan 250.000 dollar per jaar verdienen. Romney, hè? En wat zegt Obama in al die sportjes? Ja, ik wil belastingverlaging voor de mensen... die minder verdienen dan 250.000 dollar. Ja. Ik ben de kampioen van de middenklasse. En ja. by the way, meneer Romney is een job-creator. Nee, zeggen ze in die Obama-spotjes. Ja. Hij is een job-destroyer. En dan komen we op Bain Capital... Nou, leg maar uit. Ja, <laughs> ja Ik laat, hem, ik <laughs> ik laat, je laat even <laughs> te vallen. Maar, uh, ik laat ook een te vallen. <hijen> ja. Omdat niemand minder dan Rush Limbo. Uh, he, de, de, ja, dat is toch de conservatieve haardkoning. Uh, de <hijen> ja. ja. Amerikaanse talkshows. Die heeft gezegd over die Batman film. Daar zit het slechte karakter Bane in. Mm -hmm. Zie je wel, die filmregisseur die loopt ook een beetje aan de hand van Obama. Want dat is dan eigenlijk ook een beetje Romney. Want Romney, de eigenaar van Bane Capital. Ja. Die ligt natuurlijk al een beetje, ja het is een enge vergelijking nu, maar ligt, ligt, ligt onder vuur. Want ja, Bain uh, Capital, dat is een bedrijf, je kunt er tegenaan kijken en zeggen wat geweldig dat Romney dat zo heeft opgebouwd. Maar ook duizenden mensen zijn vanwege Bain-overnames uh, hun baan kwijtgeraakt. Ja. Dus zeggen de Obama mensen, ja kom op. Heer? En Ron heeft, uh, heeft ook gezegd de afgelopen weken... ik vind eigenlijk dat Amerikaanse bedrijven... die investeringen hebben in het buitenland... Uh, ja, dat die daar geen belasting over moeten betalen. Nou, heeft Obama gelijk, geattackeerd. Dat betekent zo'n 800.000 banen erbij. Dat is prachtig voor die Amerikaanse bedrijven. Hm. Alleen... Eén probleem die banen worden gecreëerd buiten Amerika ja. in Nederland ja. in China. Ja, nee, dat, dat, ja, zo, zo, zo gaat dat ja. ook inderdaad van het werkgelegenheid verlies ja. naar Nederland ja. uh, toe. Ja. Goed, dat zijn die, die jobs uh, en dat is dat conflict uh -huh. en Romney slaat natuurlijk uh, terug, maar die probeert ook het een beetje persoonlijk te maken. Hij zet ook zijn vrouw in. Hij ja. is een heel generous persoon. We give 10% of our income to our church every year. Then when he was governor of Massachusetts, didn't take a salary. And we've given all people need to know and understand about our finances. Financial situation and about how we live our life. That election again will not be decided on that. They will be decided on who is going to turn the economy around and how our jobs is going to come back to America. Ja, en ja. Romney. Waarom zet hij haar in? Ja, ja, onthouding naam. Kijk, dat vind ik nou het voordeel dat ik toch met enige regelmaat naar Amerika reis. Uh, want je moet zelf ook zo'n dame even meemaken op zo'n podium. En dan moet ik zeggen, Romney is een beetje de, de machine... die van die, van die boodschappen uh, uitspuult. Maar ja, en Romney, ja, eerlijk is eerlijk, het is een beetje persoonlijk... maar dat is een hele charmante, uh, warme mevrouw... die hem ook steeds aankondigt. Ja. Die dan wel moet zeggen, dat is een beetje een zwaktepot, natuurlijk... Van Mitt is toch zo'n geweldige echtgenoot. Ja. It's my high school sweetheart. Ja. Hij is een geweldige vader. En ook vanmorgen heeft hij in de keuken weer pannenkoeken gebakken... voor de uh, kleinkinderen. Uh, ja, ja, ja. Ze is blond en zij heeft zo'n ketting om. Ja. Nou ja, en, het, het, het, het werkt. Het ik ik schrijf dus. even het filmpje. <laughs> ja. nee, je ziet dus in het. Ik kijk dan omheen. Ik kijk even naar. N. Ja, kijk wat gebeurt er met die zaal? Voor. Mid gaan ze niet echt op de banken. Nee, maar voor M misschien. Ja, wel. maar goed. Zij wordt natuurlijk niet de president. Maar het telt wel. Ja. Over, daar hebben we een beetje afgekeken. Kijken we even naar de Nederlandse campagnes. Diederik Samsom die zet nu zijn vrouw. en zijn kinderen in. Uh, als je kijkt vanuit het Amerikaans perspectief perspectief naar die ja. Nederlandse campagne. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, nou, ik uh, moet je luisteren. Ik, ik hou veel, uh, relatief veel praatjes voor Nederlandse politieke partijen. Ja. Want die willen graag weten hoe het in Amerika gaat. Exact. Want je zegt het al, de ver-amerikanisering van de Nederlandse verkiezingscampagnes. Mm -hmm. Doet er niet toe of we dat nou prettig vinden of niet. Het gebeurt. We hebben spin ja. Jack de Vries zit bij de wereld, draait door. Dan staat er onder spin-dokter. Die hoeft het dan niet meer uit te leggen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dan hou ik die praatjes en dan we, oh ja jeetje gaat het zo in Amerika. en Ja, daar is een soort politieke oorlog, hè? Een, een campagne. Ja. En nu zitten we in de zomer van 2012. Mm -hmm. Ik val bijna van mijn stoel af. Dit is een lieve, lauwe verkiezingszomer. Heb jij de verkiezingsbus <laughs> van, ja, you name it, Willem, Rutte... Willem, het is vakantie in Nederland. Ja, ja. Dat, maar we zijn uit. Het is zomer. Resist. Maar dat zijn toch <laughs> amateurs dan? <laughs> ja. Het gaat om macht uiteindelijk en idealen in de politiek, zou je ja. zeggen. Het, het land heeft, ja... Uh, grote problemen, mm -hmm. bedoel de huizenmarkt, de pensioenen van de week nog. Ja. Maar dan hebben ze dus nooit goed naar jouw praatjes geluisterd. Nou ja, nee. dat is mijn frustratie nu ook. <laughs> ik, zou zeggen, <laughs> ik zou zeggen, miljoenen mensen zijn in het buitenland. Ja, ja maar nu, het, het was slecht weer de afgelopen tijd. Mm -hmm. nou, wat, wat, wat, die mensen hebben niet zoveel meer te doen als ze op die camping ja. zitten. Ga naar ze toe. In Amerika zeg je natuurlijk, je vecht voor iedere stem. Ja. Omring je met jongeren, he, die, die, dat je iets, iets van, van, van, ja, toch dynamiek creëert. En, en knok nogmaals voor iedere stem. Het is is erop of eronder. Ik weet ook wel, de laatste 1, 2 weken van een campagne... zijn het belangrijkste. Maar ik vind het, nou, ik vind het eigenlijk gewoon treurig... en ook niet professioneel... dat je pas de laatste twee, drie <middell> weken campagne gaat voeren... Ja. Ik twitter. Uh, zit ook op Facebook. Ik, ja. ik merk er allemaal uh, niet Willem, zoveel dit, van. Dit zaad valt gewoon in barren ground, zoals dat waar heet. Want alle politici die je dit eigenlijk zou moeten vertellen. die zijn al lang weg naar Griekenland. Jammer. Nou ja, in Nederland, ze laten dus enorme kansen liggen. Ga ja. naar het strand van de week. Daar ja. liggen ook buitenlandse mensen natuurlijk. Nou ja, uh -huh. goed, toeristen. Uh, maar daar liggen ook Nederlanders. Ja. Ieder, iedere stem telt. En ja, dat is ook een beetje de Amerikaanse mentaliteit. Maar ja, als je dan ver-Amerikaniseert. dan zou ik de goede elementen eruit pikken, en dat is dat je fanatiek moet zijn. Ja. Kom op, dat is Obama, is maar dat is Clinton, dat is Bush, dat is Ronnie. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair In 77 en 69, revolution was in the air I was born too late into a world that doesn't care Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king, when accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul, when computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.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 Punk rocker with flowers in my hair. Nou, dat is allebei niet gelukt, want <laughs> Sandy Thom ziet er heel keurig uit... en heeft geen bloem in haar haar. I, I wish I was a punk rocker. Dat is haar tekst trouwens, niet de mijne. <laughs> <Adembaardig zijn. laughs> het voor tijd voor de Oranje Shop, waarin we vandaag eens gaan kijken... of de gemeente al iets heeft gedaan aan het asbestprobleem op het crossveldje. En heeft opa Kees zijn pacemaker al? U luistert naar de Radio 1 Sportshow. Willetbro is Willet Sport. Will will hey, hey, hey, hey. De Oranje Show. De tour loopt op zijn einde. Een strubbelingetje tussen Wiggins en Froen kan de mannen aan het biljart niet meer verbazen. De uitslag staat wel vast. Kijk. Ik vind het wel vrij normaal, want de Tour is afgestemd op Wiggins. Die afspraak die ligt er en dan hebben wij maar aan die afspraak te ja, houden. Ik denk dat Wiggins veel te sterk is voor, voor allemaal. En nou, nou, nou zeggen ze gewoon van, uh, ja, de, de buurt van Frum die komt nog wel volgend jaar. misschien. En dat, is, dat is mooi ook. De biljartmannen zullen de renners op televisie blijven volgen. Een enkele Wille heeft het voorrecht naar Parijs af te mogen reizen. Maar ook al reed je ooit in de gele trui, won je etappes en heet je Rini Wachtmans, je reist niet zomaar af naar Frankrijk. Ik, uh, ik ben genodigd, ik, uh, ik wil graag gaan. Ik moet mijn vrouw wel meekrijgen, want dat leeg ik niet. Maar ik ben al uh, een paar dagen aan het, uh, aan het masseren om ze mee te krijgen. Dus. <lacht> nou, het is niet gemakkelijk als je ouder wordt. Vroeger kon het allemaal, maar dat is nu tegenwoordig wat moeilijker. Joop Zoetewaar, zei Parijs is nog ver, maar voor ons is het maar 360 kilometer dus. Maar als ik uh, mijn vrouwtje meekrijg, dan ben ik zeker in Parijs, ja. Tot slot brengen we nog twee bezoekjes in sint willebord We beginnen bij het veldje waar asbest is gevonden, inmiddels anderhalve week geleden. Jan woont ernaast en geeft de laatste stand van zaken. Uh, de gemeente Rukven is uh, over stom geworden uh, naar ons toe. Ik vind dat de gemeente, die moet naar ons, de omwonenden, hadden ze toch wel een beter contact mee moeten leggen, want die slaan ergens op. Dus uh, nou, dat vinden we, vinden we jammer. Ik zit er pal naast te wonen. Dus hoe ver komt die vervuiling? Ik heb bomen naast me staan. En... Uh, Misschien moet het nu ook wel gerooid worden als ze eh, daar als straks helemaal eh, af kan graven of iets dergelijks. Ik weet niet wat de, wat de toekomst zal, zal brengen op het moment. Ik neem je mee. Over onzekerheden gesproken, Opa Kees wacht nog steeds op zijn pacemaker. En het is dus een spannende tijd. Afleiding zoekt hij. Het zal u misschien inmiddels niet verbazen. Het is allemaal, allemaal uh, een Nederlandse duiven. Wij zijn duiven. Kijk, hier zitten mijn jongen. En hier heb ik nog vijf koekjes. Oh zitten. De tienniste wat er nog heet. Ik zit dan op leeftijd. Ik ben dan 70 jaar. Dus ja, ik heb van mijn. Ja, misschien van mijn 60 jaar duiven. Dus ja. morgen is uit, Eten. En dan de kooi. Lossen. kooi schoonmaken. S'middag is is nog een kooi schoonmaken. Want ik heb nog twee kooien. Nou, weet je, zijn we zijn met mijn tweeën. Nou, voor hebben we dan eh, die dochter mij zitten. Die zijn over vakantie, dus nu hebben we een <laughs> Dus dan kan ik doen altijd wat ik wil. Nou, de vrouw die gromt niet meer dus die... Eh, ja, en dat is dan het jenis waar we eh, Gisteren heel de dag hier opgekrapt rondom. En dan voel ik het goed, hoor. Dus ja, dus afwachten. Alles is afwachten. Ik moet nog wachten op de telefoon, je kan nog niks gehoord. Ja, ik verwacht. deze week of volgende week. Ik, uh, ja, voor mij maar het zo, uh, zo graag mogelijk zijn. want. ja, we weten, het, doen het, hè. Dus ja, het is allemaal afwaarts. Maar voor mij maar het gebeuren. Ik neem je mee. Kees wacht dus nog steeds op zijn pacemaker. En we wensen hem het allerbeste. Want dit was de laatste reportage vanuit Sint-Willebrod. Morgen sluiten we de wielersoop af vanuit de studio met de bingo dames Fien en Mieke en William, de kleinzoon van Wim van Est, tevens voorzitter van de Duivenvereniging. 7, ja. 12. Morgen wordt het dus. 1, deze... Morgen gaan we bingo spelen. Ja, we gaan morgen bingo spelen. En de opa Kees moet bij de duiven blijven. Maar inderdaad, kleinzoon niet zo wel. De oranje schop vanuit Willeboord wordt gemaakt door Maarten Bleumers. En morgen zit dus deze studio vol met Willebrodianen. Dat vind ik een hele mooie term. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En uh, hier is René van Brakel. De politie van Denver probeert vandaag de Booby traps te laten ontploffen... in het appartement van de man die gisteren een bloedbad aanrichtte in een bioscoop. De schutter had een muziekinstallatie in zijn flat... vlak voor het schiedrama met een timer aangezet. Hij hoopte vermoedelijk dat de politie na klachten binnen zou komen... en dat dan de explosieven zouden afgaan. In Frankrijk zijn door het vakantieverkeer vandaag al vroeg files ontstaan. Met, no met name in de Rhone-Vallei is het druk, zegt de AWB. Rond 7 uur vanochtend ontstonden daar de eerste files... Voor verschillende tolstations, bijvoorbeeld, staat het verkeer zo'n 5 à 6 kilometer vast. De ABB verwacht dat de file piek aan het begin van de middag is. En de Olympische vlam begint vandaag aan een tocht door Londen. De fakkel kwam gisteren aan in de Britse hoofdstad na een tocht van 13.000 kilometer. Vandaag legt de fakkel een route van bijna 60 kilometer af van Greenwich naar Walton Forest. En de rest van de week wordt de vlam dan door andere wijken van Londen gedragen. En vrijdag beginnen de spelen. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A12 Arnhem richting Duitsland. Tussen Duiven en Beek, 2 kilometer. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen de Uithof en Afrit den Dolder. Op de A59 richting Den Bos, bij Waalwijk 2 kilometer. Die file loopt door op de N261 richting Tilburg. Daar staat bij Kaatsheuvel 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Pater Daniel Maas is ontsnapt aan het geweld in Syrië. Hij vertelt zijn verhaal. En u hoort zo de hoogtepunten op Radio 1 van de afgelopen week. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio. Radio1.nl. Right side one, cut right parts on our side. It had to, it had, had to be done. It's a pity, a pity, man, life. We cannot, we cannot allow right one, that treason to be made. We must, I must show them now. We don't mean to lie. haven't, haven't a doubt. That here in the done. Done. if you don't look out, you'll suffer down right way. The heroes. Return and a royalty attend while the angel. op? Ja, toch. Dit ja, <totstuk> ja, was de ja, laatste keer. de ja, ja, ja, Right Side One. Jij bent heel goed in muziek, Bert van Zandt, ja. alleen niet een eindjes van muziek. Je, je weet, weet dit is ontdekt op de Nederlandse radio. Hè? Je, je, je ja, weet, ja. Weet, weet je nog waar? Dat weet ik niet, nee. Volgens mij de Faras popkrant, ken je dat nog? Nee? Zat jij erachter? Nee joh, 1983. Het had gekund, dat wel. Goed, wat fun was dat. ja Over een minuut of tien spreken we uitgebreid met pater Daniel Maas, die hals over kop uit een klooster in de buurt van het Syrische Homs moest vluchten in het dorpje Kara, want daar ja, daar zit hij. Uh, uh, daar woont hij eigenlijk. Meneer Maas, uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Was het inderdaad een levensbedreigende situatie vorige week? Wel, het was eigenlijk een, een, een voorziene vakantie. Maar niet, het is altijd gevaarlijk. Het wordt nu meer en meer gevaarlijk om als vreemdeling zich op uh, de straat te zijn. Mm -hmm. Ik ben vorige week donderdagmorgen heel vroeg vertrokken, van Kara naar Damascus. In Damascus heb ik nog een, een halve dag, meer dan een halve dag, rondgelopen. Heel die stad door, want ik wou nog allerlei dingen regelen. Ik heb daar niets abnormaals gevonden en gezien. Ze hebben me wel gezegd dat aan de rand terroristen zaten. Van Damaskus ben ik dan naar Beirut eh, gereden en vandaar naar Brussel. Juist. Blijven was, was niet echt een optie? Uh, jawel, jawel, de vakantie was voorzien, dat gaat dus ook, ook, ook gewoon okay. terug. Maar uh, het is wel een, een groot gevaar voor de vreemdelingen nu... omdat er, uh, die terroristen die kidnappen. En voor uh, vreemdelingen zegt men natuurlijk... kan men vragen wat men wil en 25 miljoen... Ja. Uh, voor mij moet je niks geven, dat wil ik nu al zeggen. Maar uh, uh, dat, dat is nu de truc van hen om, om terreur te zaaien. Uh -huh. ja, u heeft het consequent over terroristen, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Want wij krijgen natuurlijk een an heel ander beeld van een, ja. de, van een regering... die daar op zijn, ja. eigen, op zijn eigen volk schiet. Maar even naar ja. uw collega's, want zijn er nog collega-paters van u in het gebied... die op dit moment werkzaam zijn in Syrië? Nee, nee. er is wel een pater, een Nederlander, hè, in, in Homs zelf... Uh, Jezuit uh, van der Lucht die ook al wel duchtig zijn verhaal gedaan heeft op, op verschillende plaatsen maar ik ben dus alleen als, als priester okay. dat wil zeggen, er is een, een Byzantijnse priester van Kara die regelmatig komt en die, de, die daar ook de Byzantijnse Eucharistie af en toe opdraagt maar ik ben daar als uh, gewoon priester de dienst dienstdoende juist Dank u wel. We praten zo met u verder. Pater Daniel Maas. We doen eerst nog even wat nieuws tussendoor. Want de Japanse pers meldt dat bij de kerncentrale van Fukushima... de meta-apparatuur is gesaboteerd. En Die meta-apparatuur zou de werknemers moeten beschermen tegen de straling. Na de aardbeving en de tsunami van anderhalf jaar geleden... is de situatie dus nog steeds niet helemaal onder controle. Kjeld Duits, correspondent in Tokio. Kjeld, wat is er allemaal aan de hand in Fukushima? Een uh, groot aantal bouwvakkers aan het werk bij de kerncentrale. Uh, het herstel, dat zijn herstelwerkzaamheden, het pijnruimen, het verstevigen van gebouwen. En veel van die bouwvakkers die werken bij onderaannemers. En deze bouwvakkers die dragen allemaal zogenaamde dosimeters die meten aan hoeveel radioactiviteit zij worden blootgesteld gedurende de dag. En ze mogen aan niet meer dan 50 millisieverts per jaar worden blootgesteld. Aan het einde van de dag worden die dosimeters heel nauwkeurig gecontroleerd door inspecteurs. Mm -hmm. Maar nu blijkt dat een manager van één van die onderaannemers, van het bedrijf Beeldop, aan tien werknemers zou bevolen hebben om een lode plaat om die dosimeter te doen. Zodat die dosimeter niet echt meer aan radioactiviteit is blootgesteld. Zodat ze dan langer kunnen doorwerken. Oftewel, je, je krijgt hard... heel andere getallen krijg je eruit. Hij meet minder straling. En dan is het al snel veilig. Inderdaad, ja. Eh, dus Het is een heel bizar verhaal. Hij zou net zo goed nieuwe werknemers kunnen aannemen. Dit zou in december hebben plaatsgevonden. En volgens eh, het artikel in, de dag, in het dagblad Asahi... hebben die werknemers het gesprek ook opgenomen. Maar een topman van het bedrijf die zegt... Nou, we hebben die platen wel gemaakt, maar we hebben ze nooit gebruikt. Yeah. Oftewel, eh, anders gezegd, het is nog steeds levensgevaarlijk. De situatie is inderdaad nog altijd heel serieus. Het is nog altijd een crisis. En de situatie in de kerncentrale die vorig jaar ontploft is, is eigenlijk niet meer het probleem zozeer. Of het is nog altijd wel een probleem. Maar de zwakke plek is nu dat op kerncentrale nummer 4 een bad is met 1500 brandstofstaven. En als er weer een zware aardbeving komt en die is voorspeld, volgens experts is er een 98% kans van een aardbeving van zeven op de schaal van Richter over de volgende drie jaar. Dan zouden die staven oververhit kunnen raken en een explosie kunnen veroorzaken. En dan zouden tientallen miljoenen mensen moeten evacueren. Dus deze week zijn ze begonnen om te testen hoe ze die... Staven kunnen verwijderen. En dit zijn staven van 4,5 meter lang. Eh, 1500 daarvan, dus we praten over 460 tonnen kernbrandstof. En die staan op een beschadigd gebouw van 7 verdiepingen hoog. Dus die staven haal je er niet zomaar weg. Als eh, de testen goed eh, gelopen zijn, deze week, ja. dat is nog niet helemaal zeker. Dan zou de, uh, ze volgend jaar december pas beginnen met het verwijderen van al die staven. Ja, kortom, uh, de situatie blijft kritiek en gespannen. Er komt er nog dat verhaal bij ook van dat er eigenlijk een beetje geknoeid wordt met de meta-apparatuur. Kjeld, dankjewel. Kjeld Duits was dat, vanuit Tokio. Elke week hoort u op zaterdagmorgen de hoogtepunten van een week Radio 1. Want er gebeurt zoveel in deze sportzomer. Versprekingen, rare vragen, briljante afkondigingen. Nee, niet hoor. En opvallende gasten, maar nooit bij ons. Ze zijn samengebracht door Ivo Plodius en Bart Harleman. In dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week. Radio 1. We zijn nu zeven weken onderweg. En de presentatieduo's beginnen zich steeds meer bij elkaar op hun gemak te voelen. Heb ik dat al een keer tegen jou gezegd trouwens? Wat? Jij bent zo. Fantastische afkondiging van een plaat. Soms misschien zelfs iets te veel op hun gemak. De kans om de score flink op te vijzelen. Oh. De score, hè? want er zijn vier <lacht> punten te <lacht> verdienen. <lacht> het valt niet altijd mee om ineens zo intensief samen te moeten werken met iemand die je nog niet zo goed kent. Maar wat er ook gebeurt, val je tijdelijke partner nooit in het openbaar af. Jij bent een goede uh, journalist vind ik, daarom bel ik, omdat ik je zo aangenaam vind. Nou. Je spreekt mooi en, en je bent, ja, ik weet niet wat het is, ik zou je wel eens willen zien. Tom, en voor die mevrouw met die mooie stem trouwens, ja. die jou zou wel zou willen zien, uh, deze opmerking, nou, ik zit drieënhalf uur naast uh, meneer Van Teck, ik zou het niet doen. Of niet reageren als je collega iets raars zegt. Uh, Marietje, jij gaat naar de uh, U-Status Nights. Pardon? <lacht> Ah, hoorde ik het toch goed Robert. En als er eens wat technisch misgaat, help je collega en laat hem of haar niet zwemmen. Ja, dan nou gaan we naar commandeur Beckering. Ik heb geen idee. Ik zou zeggen goedemiddag. Ik, wij gaan het ergens met u over hebben en dat moet nu in mijn scherm verschijnen. Het staat één een, een regel hoger moet je zijn, Eén regel hoger staat hier, is hij dat te vinden? Hier, denk ik dan. De anti piraterijmissie gaan we het daar met u over hebben? Ja, ik, ik dacht er al. dat was mij wel vertrokken. Ja. We hebben wij de goede gasten. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Sowieso al een apart stel. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen. BNN en de EO, dat moet af en toe botsen. Zoals in een gesprek met regisseur Steven de Jong. Een romantische film in Iran, dat uh, zal wel weinig seks hebben, denk ik. Ja, maar dan ken je mij nog niet. Dat fiets jij er hoe dan ook in? <laughs> Romantiek kan ik best onder Onder de seks. burka. Is dat zo, Thijs? Ja. Ja. Ik laat het expres even stilvallen. <laughs> ja. leg ik naar de uitzending wel uit. Oh? Prima, gewoon laten gaan, niet meer op terugkomen, lekker laten liggen en vooral niet meer over doorpraten. En dan heb je het toch ergens over, terwijl die film natuurlijk hartstikke feel good en rom romantisch is. En, uh, en een flinke dosis uh, seks. Thijs, kunnen we er even bij blijven? Ja, hij is er weer. <laughs> Wat had ik nou gezegd? Nou ja. Als gast mag je natuurlijk heel veel bij de sportzomer. Ons bijvoorbeeld wijzen op een gebrek in de programmering. Zo vond Peter Zadelhof van RTLZ dat er nog wel meer sport in de sportzomer kan. Niet iedereen deelt zijn mening. Ja hoor, we hebben nog een gat ontdekt in deze sportzomer ook, zeg. Nee, natuurlijk. Op de Malediven zal waarschijnlijk ook wel eens een de boel uh, gespeeld worden. Je wordt er toch helemaal dood en dood. Je dus vanaf, de, vanaf. Ik bedoel, je hebt dit ene EK na het andere Olympische Spelen. Je kan de buis niet aandoen of er komt een of half niet wit voorbij he, met een van de bal in zijn handen. Oh, en, handen oh, oh, oh, oh rustig, rustig. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als gast de uitzending overneemt. Ja. We zeggen we, dat ze daar we wel we doorspoelen en, dan wel viel op van. Ik doorspoelen naar de volgende vraag. Nou, daar gaan, ah, we, daar gaan ah, wij over. Dan kun je beter onverwachte vragen stellen aan je gasten. Zoals aan de voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters, Jan Maarten Slachter. Een belangrijk man die met één woord hele bedrijven de grond in kan boren. En wat vraag je dan aan zo'n man? Dat weet iedereen volgens mij nog. De eerste single die je kocht: Chiquitita van Abba. Oh! Ja, nou! Help! <laughs> Guilty pleasure. Hij, oh. hij zegt het ook <laughs> gewoon, dat vind ik zo goed. Er waren meer gasten met zulke ontboezemingen, zoals Lily Sprangers van het Turkije-instituut. Zij heeft het niet zo op groepen mensen. We zijn hier met z'n drieën, dat kan nog net. <laughs> ik vind het een randgeval, eerlijk gezegd. <laughs> ik ben ook blij dat de burgemeester niet in de studio ik zit. Wat een openhartigheid en eerlijkheid. Dat zien we graag, ook bij onze presentatoren. Bijvoorbeeld over welke openingszin ze gebruiken bij het versieren. Ik verdrink in je ogen. Uh, ja, Die is leuk. Die heb ik van die mijn zoon. Niet zo vaak. Oh. <laughs> Ja, en die, die scoort vast hoog bij de dames. Ja, I don't know, but... Als ik God was geweest, had je precies zo'n schaap als je ja. nu bent. Ja, maar daar houden vrouwen dus helemaal niet van, nee, van nee. dat soort open Nee, nee daar nee. gaan tijdjes dus worden daar Ja, wij delen de hand, die ja. dan uit ja aan elkaar. Ja. Tipje voor de heren. Wat wel werkt, is gewoon vragen waar ze vandaan komen. Werkt bij de quizkandidaten ook altijd. Um, uh, uit ik, hè? Ja. Oh, hoe vaak is daar al over begonnen? <laughs> ja. Ik zeg niks. Nee, nee, vraag het niet, Dione. Klazien, toch? Klopt. Ja, nou begin jij erover. Oh ja, sorry. Word je daar vaak mee lastig gevallen? Nou, nu niet zo heel vaak. Dus ja, ze uh, is nu weg. Hè? Ja, ze is al een pootje overleden. Maar uh, toen ze nog in, uh, in Zalik woonde, wist ik precies hoe ik de weg moest wijzen naar haar toe, zeg maar. <laughs> ja. dus, uh, Desondanks blijft Dione wel een van de populairste presentatoren bij Radio 1. In het gesprek met Val het Hek. Ik uh, ben vies wel gehandicapt en uh, ik kan haar helaas niet zien... ...maar volgens mij is Diona de Graaf zo'n lekker ding. Maar Willemijn dan? Willemijn Veenhoven, waar komt die vandaan? Die komt van BNN. Oh, ik vind dat een beetje de vrouwelijke kokkelman. Geklaagd werd er dus weer genoeg deze week. Over de muziek, de toerflitspingel, de sportzomer zelf en natuurlijk... Goedemiddag, ik wil even klagen over het weer hoor. Ja, maar mag, mag. Ja, wat een drama in het land zeg. God wie domme zeg. Ik heb mijn brandtje al klaarstaan en het blijft maar regen heel. Heb je wel zo'n kapje erover? Anders is hij al weggeroest voor je voor het eerst kan openen. Tom van Teck, goedemiddag. Dag Tom, met Frank. Hey Frank, goedemiddag. Dag Tom, ik wilde even klagen over de regen. Over de regen? Plensbuien, Pl hagel... Van de regen in de drup, ja. nat het op het bot. De alcoholistische zanger Dean Martin zei het vroeger al... Don't drink water, fish fucking it. Met Robin Hubert uit ja. Even klagen over de weermannen en weervrouwen... die elke dag weer zitten te vertellen dat het komende nacht ja. opklaart. Ja. Wat heb ik daar nou aan als ja. ik in mijn nest lig? Weer of geen weer, volgende week zijn we er gewoon... <lacht> uh, weer. <lacht> Ja. Ja. Hoort u ook iets moois, iets geks of iets uh, ontroerends? Mail het ons dan. Mail dan naar Sportzomer Radio 1.nl. Dus sportzomerradio Radio 1.nl. We spraken net ook al met een pater Daniel Maas. Hij werd sinds 2010 in een klooster in het Syrische dorp Kara. vlakbij Homs. Of in de provincie Homs moet ik zeggen. Vorige week donderdag is hij naar Beirut gereden. Nadat hij was gewaarschuwd. De nacht ervoor werd er over het klooster heen geschoten. Gericht op een rebellencentrum. En daarom was het een goede dag om weg te gaan. Veilig nu in België. In het noord klooster in Postel. Net over de grens. En met wie zat u in het klooster eigenlijk meneer Maas? Uh, wij zijn nog met een 25 tal mensen. Er is dus een... Uh... Uh, een, een groep van zusters. En daarnaast is een uh, mannenafdeling die in de Romeinse Toren zit. Een toren die waarschijnlijk nog van de eerste eeuw is. Mm -hmm. En uh, waarvan ik dan de, de verantwoordelijke ben. Juist. En, uh, uh, he heeft u een verbinding met de, met de buitenwereld daar? Kunt u dingen volgen? Wel... Uh... Voor de oorlog, voor de crisis, was alles min of meer normaal. Het internet werkte iets moeilijker langs de telefoon, maar het ging in ieder geval. Uh -huh. En ook de telefoon, maar met deze toenemende herrie en, en ontwrichting van het land... Ja. hebben we op dit ogenblik uh -huh. zeker helemaal geen internet. We hebben nog lang internet gehad op het bovenste dak van het dak... ...van de toren, omdat we daar internet konden nemen met een stik van een dorp 20 kilometer verder... ...maar ah ja. dat is nu ook ah ja. platgelegd. U heeft het over herrie. Uh, in het vorige gesprek had u het al over terroristen. Um, terwijl het beeld hier uh, in, in Nederland, maar ook in de rest van uh, het Westen... ...toch is van dat zijn opstandelingen. Voilà. Ik denk dat als dit allemaal voorbij is, dat men een studie moet maken van de media... Over de nooit eerder geziene mediamanipulatie. Ongehoord. Want? Dat we zeggen, er is totaal geen sprake geweest van, van, van, van, van een algemene opstand. Het is het de waanzin van het Westen, die dit land, dat strategisch zo enorm belangrijk is... samen met Libië heeft willen ontwrichten. En dat is maar, dus niet gelukt. Maar ja? hoe verklaart u dan uh, die beelden die we dan uh, zien, bijvoorbeeld in Homs... van mensen die zijn uh, neergeschoten, uh, lijken zien we, we zien heel veel bloed... en we horen ook elke keer ooggetuigen mm. die zeggen dat daar uh, hard is opgetreden. Ja, goed, ooggetuigen, maar wij leven wel met mensen van Homs. Wij leven met mensen van Cousair, wat van nog een stuk... Erger is, en uh, de, het laatste bericht van een van onze zusters... er waren twee mannen, twee broers, ongehuwde broers, in Corsair die zijn daar gebleven, omdat ze zeggen... we moeten geen gezin uh, onderhouden... en wij hopen dat het toch ooit voorbij gaat. Dan hebben we ons ouderlijk huis, want nu... die zijn de, als laatste dan uh, vorige week afgemaakt. En dat zijn puur terroristenbenden, maar... Al Jazeera zorgt ervoor dat heel uh, het Westen verlamd blijft en dat telkens als beelden van het leger en, en, en van... Uh, Eigenlijk zegt u zit. van, dit, dit is uh, Al Jazeera, dat is dat grote televisiestation, dat, dat zit erachter. Maar die kunnen toch ook niet in scène zetten dat daar 30, 40, 50 lijken uh, worden gevonden? In Hula is dit de explosie geweest van de verontwaardiging van uh, het Westen in 29, 29 mei. Ondertussen is gebleken dat het wel degelijk terroristen zijn. Maar niemand spreekt erover. En niemand zegt, maar waar is dat sorry, dan, dat dat dan uitgebleken? Uit, uit de getuigenissen, wat wij op die dag zelf al wisten te getuigen. De propaganda is zo opgezet dat er over niets anders gepraat wordt dan... Het Syris Observatorium van Mensenrechten. Dat is zelfs een officieel erkend uh, instituut. En dat is gewoon een terroristenclub. In Hoi. Londen van de moslimbroeders, die als eens het doel hebben dit land te ontwrichten. Kijk, er is zulk een enorme afstand tussen de werkelijkheid en, en, en, en, en de beelden dat het, dat het, dat het ondraaglijk wordt. Toch, wij zien beelden deze week. Damascus werd inmiddels uh, ook door de rebellen aangevallen. Uh, we zagen ingrijpen door het leger, met duidelijk met legerhelikopters. Er werd met ja. raketten gevuurd. Uh, je kan zeggen dat is verdediging van een regime... tegen, tegen een, een opstand van rebellen. Maar als je praat over de proportionaliteit, inzet van wapens... kunt u dat vergoelijken? Absoluut. Kijk, uh, Kofi Annan is daar geweest... En die heeft twee fasen voorgesteld, dus het start het vuren... als voorwaarde om tot onderhandelingen te komen. Wat doet Amerika? Die laat onmiddellijk weten... dat zij de rebellen meer zullen steunen. Wat doet Saudi-Arabië en Qatar, die schatrijke staatjes... die niets anders willen dan daar een uh, islamitische dictatuur... in dit zo vrije land, want dat is zo een doorn in het oog. Wat doen zij met massa's wapens die rebellen steunen? Wat doet Turkije, heel de noordgrens van van um, Syrië zit vol met, eh, uh, ge... Kampen, opleidingskampen. En daar zit onder andere ook die fameuze. Uh, Abdel Hadjj daar, de, de slachten van Bardati, die dan de slachter van Tripoli geworden is. En die nu door navo vliegtuig met 700 mm -hmm. uh, Al-Qaeda-strijders in november overgebracht is naar Eskandrun. Om daar ook dan de slachten van uh, Damascus te worden. Ne? Dus wat een schizofrenie van de media en van de, de, de politiek. We gaan dan, even. Ja? Ja? Blijf even bij ons, uh, Pater Daniel. Ja. Aan tafel hebben we hier amerika Willem Post. Willem, jij wil reageren. Ja, want uh, natuurlijk moeten we respecteren uh, de mening die we zojuist hoorden. U, u heeft uh, er zelf uh, tussen gezeten. Maar ik verwijs ook wel even naar het Human Rights Watch uh, Report. Toch een gerespecteerde mensenrechtenorganisatie. Wat uh, uitvoerig uitlegt uh, dat uh, er ook geweld... Uh, uh, extreem geweld gebruikt wordt door Assad en uh, consorten. Uh, en ik begrijp wel uh, een beetje waar uw opinie vandaan komt. Omdat bij de oppositie, ja, er zitten zoveel verschillende groeperingen. Uh, bijvoorbeeld ook een land als Rusland uh, wijst daarop En zegt van, nou oh, ja, kijk eens eventjes, daar zitten ook terroristen onder. Ja. Maar je kunt toch niet met droge ogen zeggen dat het bewind uh, in, in Damaskus... Uh, niet op grootschalige wijze geweld uh, gebruikt. Dit is, uh, dit is nu pas begonnen. De laatste uh, nacht voor ik vertrokken ben... dat is de eerste nacht geweest dat het leger eindelijk begonnen is... in Homs en in Cousin... Heb, heeft de bevolking maanden gesmeekt omdat de leger zo binnenkomen. Uh -huh. Maar ze hebben het niet gedaan juist uit het uh, uit, uit, uit, uh, uit, uit, uit omwille van de druk de internationale druk. De jongens die soldaat zijn en die ook bij ons uh, komen... die zeggen dat er de strengste regels zijn als we samenkomsten zijn... als er nog maar een kind bij is, ze mogen gaan lopen, maar ze mogen niet schieten. Ja, we zien nou, wel vol lijken. Hè? Ja, ja, ja voilà. maar dat zijn wel terroristen die het klaarkrijgen om het zand in de ogen te strooien en dat zo te ensaneren... om te zeggen dat zijn de gruweldaden van het leger. En achteraf komen er dan telkens weer rapporten die dat tegenspreken... en niemand zegt sorry. De journalist Jacquier, weet je, dat was... het nee, Human die... Rights Watch-rapport toch ook nog maar eens lezen, zou ik zo zeggen. Ja. Maar, maar wordt ja, u dan ja, zelf nee, ook in, in uw nee, eigen klooster... Mag, mag ik even de vraag stellen, wordt u dan ook in uw eigen klooster... door die terroristen uh, bedreigd? Nee, wij, wij, zijn, wij zijn nogal afgesloten. Hè. Dat is helemaal afgesloten. En uh, wij liggen tegen het anti libanongebergte hè. En dat is altijd een smokkelroute geweest. En daar ligt een, een, een legerkamp op één kilometer vandaan. Dus met groot geweld zullen ze daar niet direct, denk ik, uh, binnen kunnen. Geniet u bescherming van het leger bij het klooster? Wel, indien er een aanval zou zijn, dan hoop ik dat in ieder geval wel. Uh, het, is, het is hun taak om uh, de orde te herstellen. Maar is er op dit moment om be, is er, is er, is er een cordon om, om het klooster gelegd door het leger, nee, Nee, die zijn daar gewoon. Hè, die, die zitten daar al, ik weet niet hoe lang, op uh, een kilometer vandaan. Ja. Het groot gevaar komt van die, van die kidnappingen en van die, uh, van, van die on dus onverwachte terroristische aanvallen. Ja. Willem Post, gaat dit eigenlijk een rol spelen, het hele Syrië, bij de Amerikaanse verkiezingscampagne? Nou, weet je, het buitenland, uh, dat staat echt op uh, de tweede plaats. Het is uh, de, de economie, hè, wordt door verreweg de meeste Amerikaanse burgers genoemd. En weet je, Obama is ook een president die ja, als een van zijn principes heeft... leading from behind, zo'n zo Amerikaanse slogan. Misschien moet je wel zeggen, influencing from behind. Want als je het geopolitiek bekijkt, ja, Iran... Hè, uh, een, een, een schurkenstaat volgens de Amerikaanse overheid... heeft als enige bondgenoot in deze regio Syrië... met terroristische organisaties als Hezbollah... ja, kijk, als dit Assad-regime ineens stort... moeten we inderdaad wel afwachten wat er voor in de plaats komt... maar ja, dan, dan rukt natuurlijk, natuurlijk Saudi-Arabië qua macht op, he, qua invloed. Ja, ja. En ook de golfstaatjes. Ja. En dat is, als je het even hard geopolitiek bekijkt... Ja, in het voordeel van de Verenigde Staten. Maar Obama zegt voortdurend... ik kan niet meer de internationale... Nationale politiek uh, naar mijn hand zet. Ik heb partners nodig. De Arabische Liga, de landen die ik net noemde. Mm, ja, zonder dat gebeurt er voorlopig nee. niets. Het staat ook niet helder op het beeld van de Amerikanen. Pater Daniel Maas vanuit het Norbertijnenklooster is al begonnen met het aankondigen dat het uh, heel hard 11 uur aan het worden is. Ja, dat is heel prettig. Krijner, Willem punt. Post, uh, Amerika-deskundige. 6 november zijn er verkiezingen. Ja, dan gaat het gebeuren. Ja, voor die tijd spreken we <laughs> elkaar ongetwijfeld. Dank je wel voor je komst. Dienstmededeling: ja. de column van Marijn de Vries komt iets Volgende later. Uur. Meneer van Brakel met het nieuws. Ja, leuk, leuk.